En lust, lust, Groenhart. Welkom in dit laatste uurtje lust. Tot vier uur vannacht praat ik met Steffen Morsen. En hopelijk ook met jou over oppervlakkigheid en seks. Steffen, het kwam net in het vorige uur al even voorbij. Mm -hmm. Anne, die een beetje verontwaardigd was over de lesbische Playboy. Ja. Een playboy met, uh, nou ja, hoe het precies in elkaar steekt, dat, dat gaan we straks horen van Maartje. Maar een lesbische playboy, een playboy voor ja. lesbiennes. Wat ja. is jouw eerste gevoel daarbij? Eerste gevoel, ja, is. Sta uh, je te springen? Dat je. <laughs> oh, jij ziet naakte vrouwen nu voor je? Ja, alleen okay. maar naakte okay. vrouwen. Okay. Ja, ik, ik, nee, ik uh, enige band wat ik ermee heb, maar is dat een. Uh, met de playboy? Met de playboy is dat de een, een van mijn clips coordination. Ja. Uh, er speelt een, uh, een meisje, Elvia. Die is uh, net twee, drie maanden geleden is zij playmate te horen. Ah, dus dat is leuk om band. te kunnen zeggen dat er een playmate in je clip zit. Nu achteraf, ja nee, dat was echt... Ja, dat, ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ja ik, zou, ik zou... Absoluut, het, precies... playmate in coordination. Ja. Ja. Zit jij te wachten op een lesbische playboy? Ik weet niet, nee, ik zit er niet echt op te wachten. Zo. <laughs> omdat je niet lesbisch bent en omdat je de playboy niet echt leest? Of lees je de playboy? Wel? Nee, ik lees de playboy niet, ik koop het niet. Um, het is een goed blad hoor. Ja, dat ik. geloof ik absoluut. En het heeft heel veel meisjes. Het heeft, is volgens mij heel goed geweest voor heel veel carrière van heel veel meisjes, toch? Denk ik wel. Ja. Ik vind. Playboy. En dat kan je bijna niet zeggen, want mensen geloven dat nooit. Ik vind dat er goede interviews in de Playboy staan. Oké. Okay, dat, dat, ja, nee. Dat <lacht> vind ik echt. Oké, okay, nou ja, dat uh, zou best kunnen. Goed, we gaan straks bellen met Maartje, de initiatiefnemer van die lesbische Playboy. Om te vragen, Maartje, waarom eigenlijk? En ik wil uh, later in het uur nog even praten met jou, Stefan... over de periode dat jij in L.A. woonde. Jij woonde een tijdje in L.A. Ja. En L.A. wordt gezien als het walhalla van de oppervlakkige seks. Graag straks van jou hoe jij dat ervaren hebt. Maar we gaan ook nog even terug naar onze vriendin Boyd's Bar... die ook nog even lekker aan het kletsen zijn over het onderwerp van de nacht. En we hebben heel veel fijne muziek. Bijvoorbeeld camouflage.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 took our battle stance And I wondered how the bullets missed this man Cause they seemed to go right through him Just as if he wasn't there And the morning we both took a chance and ran And it was near the river bank When the ambush came on top of us And I thought it was the end and we were had Then a bullet with my name on it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 arm me is Nog één keer gaan we intunen bij onze vrienden die uh, drinken aan snacken zijn waarschijnlijk en uh, diep in gesprek zijn over het onderwerp. Oppervlakkige seks. Wat is dat precies? Daar zijn allerlei meningen over voorbij gekomen. Um, seks is nooit oppervlakkig, want het is altijd intiem. Of seks zonder liefde is oppervlakkig. Nou ja, goed. er Is van alles voorbij gekomen. Stefan, ja. jij was erbij. Maar aan onze collega's, uh, uh, de schone taak om eerlijk te zijn over... wat voor soort seks zij nou het meest hebben. De zogenaamde oppervlakkige seks of de hele diepgaande seks. Hm. Je hebt gewoon echt bloedgeile seks en je hebt ook gewoon een soort van gezellige seks. Je ja, moet dat inderdaad. een beetje afwisselen. Maar bloedgeile seks is ook niet per se platte seks. Want bloedgeile nee. seks kan echt super intens zijn. Ja, weet dat wel? dat je echt heel veel connectie hebt samen. Terwijl platte seks denk ik meer bij... Weet je wel, dat je dan inderdaad... nou ja, Dirty talk bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat, ja, voor sommige mensen werkt dat gewoon niet. vriend van mij uh, woonde ik in een studentenhuis. Die nam een meisje mee naar huis. En dat wist hij niet. Maar die was dus heel erg van de dirty talk. En mm. op een gegeven moment <laughs> kwam hij echt Hollands Van het lachen kwam hij zijn camera uit. want dit is gewoon niet trok, die dirty talk. Dus een meisje ook heel kwaad op hem. Wie heb jij iets met early weg. talk? Ik doe dat wel eens. Maar doe eens doen alsof ik dat dan ben, want ik vraag me af hoe dat dan klinkt. Ik vind het een beetje ongemakkelijk. Nou, maar wat zeg je dan? Je hoeft het niet voor te doen. Je zeg niet die intonatie, maar gewoon die woorden van. Oh ja, geile. Ik ben geen hele verhaal aan het houden of zo. Maar ik zeg wel. van Waar je me nu mee bezig bent, vind ik heel relaxed. Of ga door. Ja, maar ik vind dat wel al een beetje hoor. Ja, want ik denk dat er sowieso een beetje een verschil is tussen of mensen praten tijdens de seks of niet. En dat heb ik... Ja. Stef, praat jij tijdens de seks? Ja, ik praat wel tijdens seks. Ik vind het ook heel ongemakkelijk om niet te praten tijdens de seks. Dat je dan zegt ja, wat er no. toch met Frizo is gebeurd? Joh? Nee, maar ik, dan, ik bedoel, ik en mijn vriendin, we, we, we kletsen heel veel. En, uh, en dan tijdens de seks zouden we ineens niet meer kletsen. Weet je wel, dat, dat, dat, dat, ja, dat vind ik ongemakkelijk. Maar waar zo. praat je dan over? Uh, nou, over wat we aan het doen zijn. En ja, of dat precies. lekker is of dat niet lekker is. En ook wel, omdat we allebei ook wel van humor tijdens seks houden. Achter een grapje ertussendoor. Ja, absoluut. Ja, maar echt, serieus? Ja. Wat voor grappen dan? Ja, heb ik een voorbeeld? Nee, ik heb geen voorbeeld. Het zijn vaak een beetje persoonlijke grappen. Nee, maar het is ook... Het is, ik, kan, ik kan even niks bedenken, dat is jammer. Maar het is iets wat, wat op dat moment grappig is... wat verder helemaal niet grappig is. Maar wat gewoon weet je, binnen de context even leuk past of zo. Maar jullie hebben allebei, jullie hebben allebei een relatie, hè? Ja. Mm -hmm. yeah. Heb je dan niet? Want ik heb ook ooit in een duizend verleden een relatie gehad. Dat ik op een gegeven moment werd ik gek van de seks... want ik wist precies wat hij ging doen. En dan gingen we weer zo, en dan ging ik weer op mijn rug liggen, en dan ging ik weer bovenop zitten, en dan waren we weer klaar. Oh, we hebben op een gegeven moment de afspraak gemaakt dat we. Uh, uh, ik bedoel, weet je wel, dat, dat heb je gewoon. Weet je wel, soms een beetje makkelijke seks. En Het is niet altijd werelds. Op een gegeven moment hebben we de afspraak gemaakt dat we. Uh, Op dinsdagavond en donderdagochtend. Nee, nee, nee. Dat we, dat we elkaar, dat we elkaar uh, ons de beurt gewoon een keer moeten verrassen. En uh, waar dan ook mee? Weet je, denk maar iets. Maar, Doe je best. Maar als je dat afspreekt, is het toch geen verrassing meer? Uh, jawel. <laughs> je weet niet wanneer het komt. Maar ook gewoon dat je dus iets bedenkt. Weet je, iets als je niels bedenkt. Wat is en, de laatste verrassing geweest? Ja. Uh, de laatste verrassing was... Uh, uh, uh, nee, dat was niet de laatste verrassing. Maar was wel een leuke verrassing. Het was een keer een heel mooi plekje buiten. Had ze een heel mooi plekje gevonden. Fijne verrassingen. Stefan, bij uh, het stukje van het praten tijdens de seks. ging jouw wenkbrauw echt een heel stuk omhoog. En er kwam een dikke frons in je voorhoofd. Ja. Praten tijdens de seks? Nou ja, go, no go. Afhankelijk van waar je het over hebt, natuurlijk. Ik zag. Ik zag nee, ik zag. Ik zag, ik, kon, ik, ik zag het voor me, dat ze dan even over de dag had of zo. Goh, nou ja, hoe was jouw dag, hoe was mijn dag? Ik zo dacht, lekker samen samengeten ik, bij de lunch? Ja, je, dat, dat, daar moest ik aan denken. Ik denk, nee, dat kan natuurlijk niet. Dat <laughs> is een no-go. Dat is een no-go area. <laughs> Oké. Okay. Hey, en, uh, en zingen tijdens de seks? Uh, Als je gezegend bent met zo'n mooie nee, zo stem. Nee, dat doe je niet. Nee? Nee. nee. Wat, wat niet, je... niet een soort. Een uh... soort van serenade tijdens uh, Mama Supreme of zo? Weet nee. Ik werk veel in een innige knuffel en in één keer een soort Arkeli-tekst. Oh my god, That's... me Bye ah. bye, nee? Nou, nee. ja, je hoort waarom ik in acht van niet moet zingen tijdens seks. Nou ja, goed. <laughs> instant, instant, einde verhaal. Maar jij hebt een goede stem, maar ook niet, dus. Nee. Zingen hoort op het podium. Ja, in ieder geval niet tijdens seks. <laughs> Oké, okay. goed. We gaan zo bellen met uh, Maartje, de initiatiefnemer van de lesbische playboy... om te vragen wat is het idee daarachter? Onze Anne, regisseur, die vindt het uh, een, uh, een iets wat oppervlakkig idee. Dat is ook de reden dat uh, we in deze show bellen met Maartje okay. even. Maar we horen graag van Maartje uh, wat haar idee erachter is. En ook wat Geraldine dan weer met die lesbische playboy te maken heeft. Ja, ben ik ook benieuwd. Daar. Dat allemaal straks. Ik heb... Uh, een plaatje. Hé, hey, ik heb een plaatje van jou. Oh, cool. Dat was een leuke aankondiging, hè? Coordination. Kijk eens. Moeten we daar nog iets over zeggen? Nou ja, over het playmate, hè? Of hier. Kijk eens even. Oh, volgens mij gaat er iets niet goed met je plaat. Wat vervelend. Nou, terwijl, uh, terwijl er zweet uitbreekt uh, bij onze technische vrienden... Ah. dat wordt, het, het wordt zo opgelost, hoor. Oh. Maar even terug naar deze plaat. Want ja. het meisje dat erin meespeelde, dat uh, werd later een... Uh, een Playboy Bunny? Ja, die werd een Jij zag het in haar. Playboy. Jij zag, jij zag ja. die potentie en dacht, jij ja, moet in mijn clip. Ja, dat, uh, dat dachten we in het begin. Ja. dachten, ja, zij past helemaal bij het plaatje Coordination. Ja, leg eens uit waar die plaat over gaat. Nou, Coordination gaat om het gevoel wat je hebt bij, um, bij je kleding. Bij je kledingstijl. Um, weet je, Iedereen heeft gewoon zo zijn eigen smaak, zo zijn eigen dresscode en zo zijn eigen naar een garderobe, waar we het net over hadden. En um, het gevoel wat je dan hebt, als je iets aan hebt, dat je denkt, damn, dit past, is gewoon, club. dit past helemaal bij mijn mood, en het past helemaal bij de dag, en het, daar gaat coordination over. Oké, okay, we gaan nog één keer proberen. The queen that catch your eye baby, baby, baby, oh look how she dress so fly baby, baby, baby, them high heels them drive me wild the way she wears them skin tights make her ass stand out so nice yeah yeah so sorry baby but i just got to know Still at toes Anne, en met onze een Anne bedoel ik de Anne die hier de regie doet. En eigenlijk een beetje de koningin van de show is. Met stoma uit haar oren vertellen over dat ze het niet begrijpt... dat er een lesbische editie van de Playboy moet komen. En ze zegt, daar wil ik over praten in deze show, zaterdagnacht, vannacht. Onze show over oppervlakkigheid en seks. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik bellen met de initiatiefnemer... van diezelfde Playboy Lesbo Edition. Maartje, goeienacht. Hi. goeienacht. Maartje. Een lesbische playboy. Mm -hmm. Waarom? <laughs> nou ja, waarom niet? Kan ik ook vragen, toch? <laughs> Absoluut, maar ik vroeg het eerst, dus jij moet eerst. <laughs> ja, dat is waar. Nou, um, het idee is eigenlijk een beetje uit een, een soort van spontane grap ontstaan. Um, omdat uh, ik samen met een vriendin van mij op de bank zat... en we waren aan het kijken naar een reportage van een commerciële zender, over de vijftien meespraakmakende Playboy-momenten aller tijden. Oh, dat en, was I, um... he, De Entertainment Channel. Oh, ja. diep in <laughs> de avond en zit dat te kijken. ik Ja, ik kijk dat ook heel vaak. Ja. Goed. Oh, oké, okay. nou dan is het goed. Maar jullie zagen dat lijstje en toen dachten jullie... Nou, toen hadden we het er samen over van joh, lees jij de Playboy of ben je geïnteresseerd in dat blad? En toen kwamen we eigenlijk samen tot de conclusie dat, dat we het wel een interessant blad vinden. Maar... Dat je dan naar die modellen kijkt en dat je dan een interview leest en dan vertellen ze over hun vriendje of over mannen. En dan is die hele fantasie die je erbij had gemaakt, die, die brokkelt dan een beetje af. En dan blijf je toch een beetje gedesillusioneerd in je eentje achter. Dus we dachten, daar moet verandering in komen. Wij als lesbische vrouwen van Nederland en de laaglanden moeten een keer gewoon die playboy overnemen. En laten zien aan al die mannen van, dit is wat wij sexy vinden en dit is hoe wij het zouden doen. Oké, okay, jullie zijn met dat idee naar uh, Jan Hemskerk toegestapt. Dat is uh, de Playboy baas. Mm -hmm. En toen heeft hij vast ook aan jullie gevraagd... Is er dan een verschil tussen wat jij sexy vindt... als lesbische vrouw op zo'n foto en een hetero man? Ja, nou, daar was hij zeker uh, geïnteresseerd in. En uh, we hebben dat inderdaad met hem um, daarover gehad. En um, ik denk dat er um, zowel overeenkomsten als verschillen zijn. Want er zijn toch... Uh, maar als ik bijvoorbeeld met hetero vriendjes van mij uh, ga stappen of zo, dan kunnen we het prima samen over vrouwen hebben. En die vind ik mooi en die vind ik niet mooi. En huh, huh. Met haar zou ik het doen, met haar zou ik het niet doen. Zo gaan die dichtdrukken. Ja, en soms ontstaat er ook wel eens wat strijd, weet je wel, als je achter dezelfde vrouw aan zit. Dus dat is uh, een en een al uh, um, hilariteit. Maar als je de Playboy bekijkt, zeg maar, um, zoals de dames erin geportretteerd worden, dan denk ik dat de mannen iets meer van het visuele zijn. Die willen gewoon echt wel graag, zeg maar, die te zien en. Lekker bereikbaar. En ik denk dat lesbische vrouwen misschien iets meer van het suggestieve moeten hebben. Zeg maar de verleiding en, en um, ja, erotiek. Oké, okay, dus maar denk uh, ik mag net ik... iets anders. Maar wat ik me dan afvraag is: um, waarom moeten dan de vrouwen die in de Playboy zijn lesbisch zijn? Want je kan dan ook gewoon hetero vrouwen op een andere manier fotograferen en neerzetten. Ik lees ja. de Playboy omdat ik gewoon het mooie vrouwen vind. En ik vind het leuk om daar naartoe te kijken en ik. Bij mij is het een dat ik denk, plaatsen we onszelf niet in een soort hokje dan... Of zo, om alleen maar lesbo's toe te laten in zo'n Playboy. Zo van lesbiennes kunnen alleen naar lesbiennes kijken... en daarom moet er een aparte ah. editie. Ja. Ja, nou ja, ik denk dat er ergens ook wel uh, een, een, een kleine soort van emancipatie-ondertoontje is. Namelijk dat het heel erg tof is dat zo'n zo zo merk als Playboy... zo'n mm -hmm. ontzettend grote naam... want je kan in, in Taiwan of in Moskou of in Canada de naam Playboy noemen... en iedereen weet waar je het over hebt dat die, zeg maar, de Nederlandse versie daarvan... ook niet bang is om zo'n issue als seksualiteit... gewoon een keer ja, de boventoon te laten voeren in hun blad. Homoseksualiteit en te... bedoel je? Ja. Een issue is als homoseksualiteit, toch? ja. Ja. Um, en en um, ook een keer gewoon te laten zien... van nou, dit zijn dan allermooiste... lesbische vrouwen die hier in Nederland rondlopen. En kijk, natuurlijk maakt het voor je oog voor je verder... als je er naar kijkt. Ja, je ziet het niet. Tenminste, <lacht> niet altijd. Maar... Um, ja, het is niet zo dat, we, dat, dat, we, uh, dat het een censuur is van en eh, er mogen alleen maar lesbische vrouwen in. Maar het is juist de gimmick van hoe cool er staan alleen maar lesbische vrouwen in deze ja, editie. Ja. Het is een beetje een, een gedachtekronkeltje, zeg maar. Maar wat, uh, verandert er behalve de mooie is? foto's, verandert er ook iets aan de inhoud? Wordt het een soort de opzij, maar dan met blote tieten? <laughs> okay. <laughs> nou ja, we, kijk, Playboy is natuurlijk een mannenblad. Het wordt gelezen door mannen die op vrouwen vallen. En wat we met dit issue willen doen, heel graag, is um, dat bereik iets groter maken. En ook um, de lesbische vrouwen interesseren voor het blad. Dus de artikelen die erin komen te staan, de gadgets die erin komen te staan, de erotische verhalen enzovoort enzovoort. Dat wordt allemaal in dit issue met een soort van lesbische invalshoek gedaan. Dus waar je voorheen een erotisch verhaal las over een man en een vrouw... wordt het nu een erotisch verhaal over een vrouw en een vrouw. En ik, ja, hey, maar, ik vind die mannen ook nog eens leuk. dan wil ik wel meegeven als tip, Maart... Ja. Maak het ook dan uh, toegankelijk voor de hetero-vrouw, want jij weet net zo goed als ik dat er heel veel hetero-vrouwen zijn die af en toe ook dat lesbische uitstapje willen maken. Dus ja, maak nou ja, het niet te smal, maak maar het niet alleen ook... voor lesbo's. Nee, maar die zijn ook juist hartstikke geïnteresseerd. Het leuke is als wij vertellen over het plan, dat juist ook die hetero-vrouwen vertellen van oh dat vind ik wel interessant, dat ja. ga ik wel lezen dan. Ja. Omdat die ook benieuwd zijn naar hoe bijvoorbeeld een, een feestje waar alleen maar lesbische vrouwen komen. Hoe dat werkt en hoe zo'n avond eruit ziet. En hoe... Dus er is nieuwsgierigheid ja. ook. Oké, okay, twee ja. korte dingen. Anne, ben je overtuigd? Ik ga hem in ieder geval kopen en lezen. Oké, okay, dat vind ik een redelijk goed antwoord. <lacht> misschien maar... kom je wel in, Anne. Ik hoorde daarover gesproken dat er misschien een BNM-presentatrice in kwam. Ik ben niet zelf. Want ik heb nu al genoeg soorten roddels met... O, oh, ze rijden komt in de playboy, o, oh, ze gaat er niet in. Nee, uiteindelijk ging ik er niet in... Nou ja, dat is een beetje de schuld van Koen en Frank. Want die heb ik vorige week aan de lijn gehad. In uh, de Koen en Janner show, maar dan nu dus met Frank. Uh, want die uh, gooide een balletje op over uh, jouw collega uh, Geraldine. Ik ga we um... nog wel even bellen met Geraldine. Ja, dat lijkt ja, me goed. Misschien moet ja. je dat nog maar even doen. want uh, we, we hebben elkaar gesproken, zo. maar ik denk dat zij zelf... Uh, uh, ...heel goed kan vertellen uh, hoe de volgende ja. in de steel zit. Ja, ja. weer de spuitenslinken-presentatrice die uh, de Playboy ingaat. Ik vind het wel ja. een goed onderwerp. Ik slinger het even de eter in. Doen. Die lesbische Playboy, is dat inderdaad een teken van emancipatie? Of is het, wat Anne in het begin zei, misschien ook wel iets te oppervlakkig? Emancipatie, oppervlakkig, die lesbische playboy. 0800-1121, 0800-1121. Of even sms'en, doe dat naar 9090. En je wil hierover sms'en, playboy, lesbiennes sms'en gewoon. Doe dat naar 9090, tik het woordje lust in, laat een spatie vrij... en vertel mij of je het een oppervlakkig idee vindt... of juist een heel goed emanciperend idee.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 There you and change kind of age you goals you and set are worth holding on to Het is de fantasie van elke man en toch ook wel van heel veel vrouwen. En nu hoorden we net van Maartje dat ze misschien wel in die lesbische playboy staat... die er straks aan zit te komen. de Kemper, lieve collega van BNN. Goedendag. Hallo, goeienacht. Gerry, de lesbische playboy. Ja. Ga je erin of ga je er niet in? Nee, nog helemaal niks zeker, joh. Oké, okay. maar even terug naar het begin. Terug naar het ja. begin. Nu zijn er ontzettend veel knappe vrouwen, waaronder onze andere collega Nicolette... die het aandurven om uh, hun sexy uh, lichaam te laten zien in de Playboy. Het zijn dan ja. prachtige foto's. Maar nu ga jij in de lesbische Playboy. Hé, hey, maar ik heb nog helemaal niet gezegd dat ik er in ga, joh. <lacht> Wij willen dat gewoon heel graag. Ja, oké, okay, nou ja. Jullie gaan er dus maar gewoon gelijk vanuit. Nou Ja, goed, ik weet dat allemaal nog niet, hoor. Dat is uh, toch wel een stapje die je moet nemen. Ja. Hoe is het maar bij ik je Ik heb eer. Ja, het is, is een heel, het is een heel tof ding om mooi in de Playboy te staan. Maar hoe is ja. dat naar je toegekomen? Want als ik denk aan een editie van de Lesbische Playboy... dan denk ik niet meteen aan jou. Nee. Omdat je niet lesbisch bent, toch? Nee. Nou ja, goed. Um... Of, of, of, <lacht> of, of, of heb ik dat ook niet goed gezien? Nee, ik ben echt goed. Nee. Ik ben lesbisch. Maar ik, vind, uh, ik, ben, uh, ik ben ook niet, niet, niet lesbisch, denk ik. Of zo. Hoe zeg je dat? Ik nou, weet het eigenlijk niet. Biseksueel noemen we dat dan, als je op mannen en op vrouwen valt. Ben, ja. jij, ben jij bi? Ge? Ehm. Um, ja. Ehm. Um, weet ik niet. <lacht> ik heb nog nooit een relatie gehad met een vrouw. Maar je hebt wel eens geëxperimenteerd met een vrouw. Ik heb wel geëxperimenteerd met een vrouw, ja. Ik heb gezoend met een vrouw, ik heb seks met een vrouw, ik heb gezoend met een man, ik heb gezoend met een man. Ik ben verliefd geweest op een vrouw, ik ben verliefd geweest op een man. Dus het is allemaal een soort van. Maar ik heb nooit een relatie gehad. Dus, nooit uh, een relatie. Oké, okay, maar het is natuurlijk, je bent als je als je 12 of 13 bent en je bent ontzettend verliefd op een jongen, maar je hebt nog geen relatie gehad, dan zou je kunnen zeggen van nou ja, ik val in elk geval ook op mannen. Jij kan ja. dus op mannen vrouwen en je uh, vallen en je kan op vrouwen vallen. Ja, ik weet dat allemaal, ik weet het niet hoor. Weet je, het is nooit gewoon verder gekomen dan uh, een beetje seksen en flirten en uh, dat. Aha, hoe interessant. Ik denk dat er ontzettend veel mannen en vrouwen aan het luisteren zijn die denken... Potver, dit is de beste zaterdagavond sinds een hele tijd als ik Gerrie dit hoor zeggen. <lacht> het is een heerlijke zaterdagavond. Oké, okay, goed. We noemen het voor nu dan maar even biseksueel. Ja, vraagteken. Playboy, daar, heb je, daar weet je nog niet zeker van. Waar hangt het van af, Ger? Ja, van alles. Noemen ze een paar dingen. Ja, goed. Ik moet er echt nog zo goed over nadenken, joh. Het is een soort van... Wel even een stap die je moet nemen. Ja. Ik moet het er nog over hebben met mijn moeder. En, nee, dat doe ik niet. Dat wordt, lijkt nee. me wel een spannend gesprek. Maar ik, ik hoor in je stem vooral nieuwsgierigheid. Ja, en tuurlijk. nieuwsgierigheid is natuurlijk wat hoort bij BNM-prestatoren. Dat hoort ook bij jou. En die nieuwsgierigheid leidt toch vaak wel tot het uitproberen van dingen. Ja, want, en daar ben ik ook. Want dat zie je bij mij ook alvast. Ik doe het dan uiteindelijk ook. Hoe ja. doet ze nou al? Ja, nou goed, dat doe ik zo. Ik weet het gewoon echt niet. Dit is natuurlijk wel weer... Het is de Playboy, dus... Uh, maar dit is ook weer een hele leuke editie van de Playboy. Heel ja? Een hele bijzondere. Wat? Dus dat is ook wel heel tof om je naam daar aan te koppelen. Ja, wat, wat, vind je, wat vind je leuk aan de Lesbische Playboy? Aan het idee? Nou ja, goed. Ik vind gewoon het idee erachter van... Uh, ik heb dan met Maasje gesproken. En, Die initiatiefneemster. Uh, ja. Ja, ja nee, gewoon het idee erachter van... Uh, dat, dat bi of dat lesbisch zijn of homo zijn, dat dat gewoon helemaal oké okay is. Wat nog helemaal, helemaal niet overal het geval is. Nee, klopt. En, uh, nou goed, ja. Dat vind je gewoon een mooi, een mooi gedachtegoed. Nee, ja, ik wil gewoon niet dat daar anders over nagedacht wordt dan dat het niet zo is. Nee, nee heel goed. Hé hey Ger, we hebben het uh, vannacht in de radioshow over oppervlakkige seks. Ja. Bestaat dat eigenlijk, oppervlakkige seks? Of is seks eigenlijk nooit oppervlakkig? Volgens mij is seks toch echt nooit oppervlakkig. Nee? Kan seks nooit nee. oppervlakkig zijn? Nee, ik denk, Nee, ja, goed, uh, nee. want je, als, je, als je... Je hebt uh, lustseks, je hebt echt passieseks. Dat is dan gewoon als je, als je... Ja, gewoon als je one night stands en andere... En dan gewoon ook de eerste keren met je vriend en zo. En daarna wordt het gewoon echt verliefde seks. En, ja, volgens mij oppervlakkige seks, dat kan toch niet? Want als je er geen zin in hebt en je doet het... dan op een gegeven moment kom je toch weer in die flow... en dan is het toch niet meer oppervlakkig. Kijk, kijk dit vind ik nou een hele goede definitie. Want daar hebben we het vannacht over. Bestaat het überhaupt, oppervlakkige seks? En uh, ja. wat, wat is er dan en wat is er dan niet? Jij zegt, oppervlakkige seks bestaat eigenlijk niet. Kom, nee. Komen we heel even op het programma... wat wij ook samen hebben gedaan, Spuiten en Slikken. Ja. Daar wordt natuurlijk los geëxperimenteerd... met zowel seks en met drugs. ja. Um, jij doet het programma nu ook al een aantal seizoenen. Yes. Toen je hier kwam, dat weet ik nog, Gert... toen was je uh, nou ja, rechtstreeks uit Volendam nog een beetje een meisje. Je hebt jezelf ook een beetje ontdekt tijdens het programma. Van alles ja. geprobeerd. Tegen welk ding keek jij nou het meeste op? Tegen welk item of tegen welk onderwerp? Dat je dacht... Nou, ik vind het, nu vind ik het best wel spannend worden als ik dat moet gaan doen. Um, eh, uh, Waar ik het meest zich op zat... Ja, waarvan je echt de, de meeste hartkloppingen kreeg, zo van oh my god, ik ga dit doen en uh, ik moet mezelf laten zien. Want we gaan natuurlijk bij Spuitenslikken best wel over grenzen heen. We experimenteren ja. met onze grenzen, dat is ook ja. de charme van de show. Ja, ik denk, ik denk Spacecake toch niet, want ik, nou, ik had helemaal niet verwacht dat het zo erg zou zijn. Ja, want je hebt dus Spacecake dat gebruikt. Dat was, ja, een item was je item. ook bij ja, ja, en dat ging, <laughs> dat ging falikant mis. Dat ging echt, je hebt me nog nooit zo fout zien, gaan. Nee, dat was heel heftig. Maar... Hé, hey, en wat ik zag geleden op, uh, op televisie. Ja. Jouw seksscène met Manuel. Ja. Dat was super. Ja, heftig. Het idee erachter was dat jullie eens uh, gingen kijken wat je voelt als je een hele heftige seksscène opneemt met iemand. Ja, hè? nou, misschien is dat wel een van de items geweest waar ik niet tegen op zat. Maar wel echt, een soort van daar had ik zoveel spanning voor. Ja. Toch ook wel, want het is, het is Manuel en weet je, Manuel is als een broertje voor me, dus ja. er zit geen seksuele spanning. Wat het misschien ook wel weer makkelijker heeft gemaakt. Maar ja, we zaten daar wel op een gegeven moment met topless en half naakt en dan moesten we neukbewegingen en neukgeluiden maken. Gingen jullie je? heel goed af hoor? Ik heb het ja, gekregen, nou, ik dacht ja. Wow. Nou, wow. Ja, het was geloofwaardig. En wat was dan, laatste vraagje, wat was dan toen je dat meemaakte, toen je dat ervaarde... Wat ontdekte je dan bij jezelf dat je denkt, nou, Manu is een beetje als een klein broertje voor mij. Nu moeten we in één keer heel sexy met elkaar spannend doen. Ja. Ontstond er nog iets? Een prikkel dat je in één keer dacht, nou, hij is als een broertje, maar uh, hij zou toch ook nee, heel oh, Nee, Oh Nee, maar vrouw, dat is echt, nee, echt niet. Nee, nee maar dat, zou, niet. dat kan je misschien denken, maar het was dus echt niet zo. <lacht> nee. Ger? Ik ben hem alleen maar nog leuker gaan vinden in de zin van uh, Manuel, maar niet uh, Als maatje. seksueel. nee. Oké, okay, Ger, wij spreken bij deze af. Mocht jij in die lesbische playboy gaan verschijnen, ja. dan vind ik dat je ons even moet bellen om dat te delen. <lacht> goed. Is dat maar het we er nog eerst even over nadenken? Denk er nog even goed over na. Het is toch een grote beslissing. Maar dan ja. horen we in deze show wat het uiteindelijk gaat worden. Oké, okay, is goed. Oké, okay, heel goed. En ik vind heel goed wat Dean zegt... we hebben het natuurlijk vannacht over oppervlakkige seks... maar Gerry zegt, en ik kan me daar op een bepaalde manier ook wel in vinden... seks is nooit oppervlakkig als je je overgeeft... als je het plezier aangaat, als je het avontuur aangaat... want je voelt er altijd ontzettend veel bij. Maar ik wil natuurlijk ook van jou weten hoe jij erin staat. Oppervlakkige seks is seks met iemand waar je niet mateloos verliefd op bent. Is dat oppervlakkig seks? Of is dat helemaal geen oppervlakkig seks? Omdat je natuurlijk wel heel veel beleeft. 0800 1121 0800 1121 sms'en mag ook. En liefdesbetuigingen mogen ook. Hè, naar de sms. Liefdesbetuigingen voor onze Sheraldine. Doe die naar 9090. Laat even... Oh, ticketwoordje lust in. Laat een spatie vrij. En vertel mij of je vindt dat oppervlakkig seks bestaat of niet. En uh, als je van Gerrie houdt, en dat doen we allemaal, mag je dat ook even sms'en. Dan sms' ik die weer door naar jou, Ger. Zullen we dat Yo. doen? Is goed. <laughs> Oké, okay, dank en een fijne nacht. Hey, doei, doei. Doeg. With. I hate her. Ja, Sherri-Anne hoorde je, ook Nederlands talent. Read My Book, fantastisch plaat. Stefan? Yes? Ik heb nog een verrassing voor je, want het is natuurlijk ontzettend moeilijk... om uh, een idee te krijgen van hoe mensen jou ervaren. Als artiest weet je dat wel, je weet wat mensen van je muziek vinden... maar wat is nou de eerste indruk die mensen van jou hebben? nou Onze lieve Anne, regisseur en sowieso topheldin van deze show... die is gewoon eens uh, gewapend met een foto de straat opgegaan... En heeft gevraagd in het kader van oppervlakkigheid en seks. Wat zijn nou de eerste gevoelens als je deze man ziet? Dat was jij. Oh, wow. Oh, hallo. Hij kijkt, wel, hij kijkt je wel indringend aan. Nee, maar je bent wel een knappe vent. Mooie volle lippen. Daar vind ik ook wel, ook wel van. Ik, val, ik kijk altijd naar oren en dit is best wel een goed formaat. Dus dat vind ik wel goed. Supermooie jongen. Hij ziet er heel gespierd uit. En ik, ik schat zo in dat hij een hele erg grote penis heeft. Oh, wie is dit? Zo, die mag wel even bij me langskomen. Zonder twijfel. Waarom komt hij niet bij ons in de Boyd's Ik denk dat hij hele zinnige dingen kan zeggen of doen. Kijk eens, op basis van een foto wordt geconcludeerd dat je slim bent... dat je zinnige dingen kan zeggen. Je hebt het juiste formaat oren en waarschijnlijk een heel grote penis. Nou, Wauw. Grote penis? <lacht> No gaan, Oké, Oké. Ik vraag het. Ik doe dat, ik doe dat voor de luisteraar. <coughs> en een beetje voor mezelf. Um, dat lijkt me gek om dit over jezelf te horen. Of nou, het... ik vind het wel leuk om te horen. Wat vond je het leukste? Wat sprong op je uit? Alles. Ja? ja, ik vond het leuk om te horen. Ja, want, want waarom is het leuk? Nou ja, kijk. Je, je hebt toch nooit een idee hoe mensen... Uh, over je denken is, maar eerst het beeld wat ze van je hebben. Mm. Dat is het dus toch vlijend om te horen wat, wat, wat, wat nu gezegd wordt. Absoluut. Louter positief. En het is ja. echt niet zo dat wij, want zo zijn wij echt niet bij deze show, dat wij de negatieve comments eruit hebben gehaald. Die zouden we er zeg maar ook in laten. Abs maar het, het nou, was, was gewoon alleen maar positiviteit. Nou, des te fijner. Ja. Ja. Ja. Je hebt gewoond in Los Angeles een ja. tijdje. De stad van de oppervlakkige seks. Nou, je dat ziet hoe men, mensen... Ja, narratie. dat zegt men. Je ziet hoe mensen op jou reageren. Ja. Merkte jij het, toen je daar woonde, van goh, dit is een stad waar je makkelijk scoort... Uh, en waar je makkelijk flirt, maar waar het nooit echt over uh, essentiële dingen gaat? Um, nou ja, je, je legt in ieder geval heel makkelijk contact met mensen. Als je zelf ook heel makkelijk bent en, en, en, en, en spontaan bent, dan komt het ook wel heel makkelijk tot stand. Dus... Um, Geef eens een voorbeeld waarin bijvoorbeeld Los Angeles en, uh, en Nederland of Amsterdam van elkaar verschillen in het maken van contact. Hoe gaat het daar dan? Pff, het gaat makkelijker in de zin dat in, een, een, een, um, in L.A. is het, um, is het opener. Mm -hmm. uh, ja, dus de groepjes laten we het zo zeggen dus je hebt veel minder uh, groepjes bij elkaar okay. en in Nederland en, of tenminste in, uh, uh, ik, dat is mijn ervaring dan uh, heb je veel sneller een, een, een groepje van mensen waar je minder snel de, uh, tussen de tussenkomt. komt ik ben ook een paar keer naar Lee geweest en ik moet zeggen dat het mij ook opviel dat, en ik dacht dat komt hier ook door het weer yeah. maar ook het is ook de mentaliteit Hallo, groeten, how are you? Ja. En dat is ook een beetje Amerikaans, maar wel heel makkelijk. Absoluut. Hele lage drempel om ja. iemand aan te spreken. Ja, ja, ja, ja. Dat is, ja dat, dat is wel heel fijn daar, vind ik. Ja. Ging je er meer van flirten? Van die, uh, van die omgeving? Van die cultuur? Mm, nou ja, je wordt wel meegezogen in de spontaniteit. Alom. Hoe ziet dat eruit? Stefan ja. Morrison, die wordt meegezogen in de spontaniteit. Mee, ja, weet je, je bent... Uh... Ja, je bent veel... ...veel, uh, uh, veel uit, uh, uitgesprokener, je bent veel extra-verkanderer... Uh, uh, ja. right? ...outgoing, mm -hmm. um, dan dat je zou zijn als het in een kleinere groepje is... ...of zo'n besloten groepje met, met, met allemaal vrienden... ...waar jij dan als buitenstander tussen moet komen. Ja, ja, ja, je voelt je daar vrijer. Sowieso. Omdat het wat makkelijker is om, uh, om daar vrienden te maken. Ja. Ja. Het is ook het, uh, het land, nou ja, het land, de stad moet ik natuurlijk zeggen. De stad van, van van opgepompte tieten en, en perfecte. Beachbodies en, en mensen die in, op Venice Beach. die daar zo zich opdrukken op het strand. En goh, wat hebben ze allemaal packs. En toch? Of ben ik nu te kort door de bocht? Ja, wel, vind ik wel. Ja? Nee, dat is het. dat is het totaal niet. Nee? Nee, want ik bedoel de opgespoten titel en de opgespoten buikspieren en ingespoten billen. en weet ik veel wat, wat je allemaal hebt. Op televisie mm -hmm. uh, is dat. Het is niet... alleen uh, dat? Nee, het is niet part of the daily life, zeg maar. Oké. Okay. Ik had bijvoorbeeld... Ik ben ook, uh, ik ben ook in uh, LHGS, maar ook in Miami. In Miami werd ik echt soort overwhelmed. Maar het. het had misschien te maken... Wij waren daar bij South Beach. Dat is, okay. dat is echt een stuk dat bekend staat... Om, uh, om de onwijs opgepompte lijf. Ik dacht, jezus. Ja, ik kan me uh, wat meer voorstellen. Maar ja, jij hebt dat niet Miami. zo ervaren bij LHGS? Nee, nee, nee. Nee. Misschien was ik echt totaal in de verkeerde kring of zo hoor. Maar... Oh, je was niet in de opgepompte kringen. Goh, wat heb je veel gemist dan. Nee. Blijf had, je een, had je een liefde? Had je een Nee. Uh, in nee. nee? nee. nee. Hoe lang nee. heb je er nee. gewoond? Nee. Nee. Uh, twee jaar bij elkaar. En totaal uh, relatie. Nee, ik plezier. was echt heel erg... En dat ben ik nu nog steeds, maar alleen nu anders. Maar ik was toen echt alleen maar gefocust op muziek en carrière en muziek en carrière. Dus ja, geen was... tijd voor de liefde. Nee. Is ja. dat niet zonde als je helemaal geen tijd hebt voor de liefde? Ja, kijk, als je weet, je, je weet niet wat je mist. Dus nee, dan is het niet. Het was de uh, sacrifice waard. Het was... Ja, absoluut. Anders zou je hier niet zitten in de studio natuurlijk? Nee. Dat is ook waar. Ik ga een plaat draaien die je waarschijnlijk al honderdduizend miljoen keer hebt gehoord. Okay. En misschien zelfs ook wel heb gecoverd. Want wat is deze plaat veel gecoverd? Maar blijft een goeie. Gotje, Somebody that I used to know.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 Van je voorlezen. Sms'jes over oppervlakkigheid en seks. Weet je, misschien is men tegenwoordig wel individualistischer en egoïstischer. Seks om de seks, daar doen mensen stoer over. Maar jongens, wat is het leeg? Um, nog een sms. Liefste rijder, fijn om jou weer te horen. Dankjewel. Seks heeft vele kanten: oppervlakkig, recht op en neer, alleen voor de lust en in team en vol liefde. Dat is een sms en ik heb er nog eentje. Wanneer je louter seksueel wil genieten... zou de ander slechts moeten dienen. Alleen als de wederzijdse liefde regeert... zal niemand willen domineren. Poëtisch wel, hè? En er komt nee. nog een tip, binnen, een, tip, uh, sorry, een tip binnen... naar aanleiding van die lesbische playboy. Maarten die zegt... Uh, graag ook een, editie, een lesbische editie van Voetbal International... of, leuker nog, van Hart Gras. Sportbladen, hartstikke goed. Goeie ideeën. We geven het even door aan die redacties. Het is al tien voor vier. Ja. Tijd is voorbij gevlogen, hè? Ja, dat is super leuk. Ja, ja, we zijn er nog tot vier uur. Straks genieten van uh, onze liefdesengel Joris. Die gaat elke week op pad en die vindt uh, een mooi verhaal over de liefde. Dat gaat vast niet, dat verhaal over oppervlakkige seks. Hebben we daar alles over gezegd? Nee. nee, over nee. Is er iets wat heel prangend is waarvan we zeggen... Daar moeten we nu dan dit laatste nog zeker over zeggen, oppervlakkig seks. Nou ja, ik denk dat mensen voornamelijk wel moeten durven uit te spreken... wanneer, wanneer, het, gaat, wanneer, wanneer het echt puur om het genieten gaat. Weet je. Puur om het genieten van het moment samen met iemand... waar je, waar je dat moment mee wil delen. Vind ik mooi. Doe ik er ook nog een schepje bovenop. Ik vind dat seks nooit oppervlakkig is... als je maar durft goed je grenzen aan te geven. Ja. Zeker en als je durft je grenzen aan te geven... en daarmee ook wat je prettig vindt... en hoe het het best voor jou werkt, ja. dat is ook belangrijk... en ook openstaat voor iemand anders grenzen... en hoe het het best voor diegene werkt... dan, dan ja. zijn de mogelijkheden aandeloos. Nou, hè. Volgende week hebben we weer een gast. Erik Alexander Richter. Heb je wel eens voorbij horen komen in deze show? Dat is een, uh, een professor op het gebied van de gezondheid. En met hem gaan we praten over liefde, seks, gezondheid en ziekte. Dat allemaal volgende week. Maar blijf nog even bij ons tot 4 uur vannacht. En geniet met me mee... van Joris en de liefde. Ik wil jou bedanken, Stefan. Ontzettend bedankt voor je tijd. Dankjewel. Fijn aan. dat je hier wilde zijn. Ja, dat was leuk. Absoluut. Gaan we dan straks aan de wodka? Eindelijk? Ja, eindelijk. Hè? Eindelijk. Al die, al die kopjes thee. Mm. En koffie. Ja, wodka time. Jo wodka time. Joris en de liefde. <laughs> Wat is liefde? Prillenliefde of, of liefde, zeg maar als het al groot is. Uh, is het bij jou pril is het groot? Het is een moment net over, dus, uh, dus dan is het. Er Dus niet helemaal geen groot. liefde? Nee, liefde is denk ik het belangrijkste wat er is. Waar iedereen voor leeft. Toch? Maar je mist het nu wel. Ik ben er wel even klaar mee ook, omdat de liefde in Amsterdam nogal moeilijk is. Want? Omdat de liefde zo makkelijk is hier en ook weer zo makkelijk om, uh, om te verkrijgen. En daarom moeilijk om bij elkaar te blijven of zo. De liefde in Amsterdam is vluchtig. Mannen zijn vluchtig? Ja, ik denk dat mannen snel, weet je, als ze als, als als een beetje gezeik aan hun kop krijgen. En dat vinden mannen natuurlijk snel, van vrouwen. Dat ze dan al snel denken van, nou ja, flikker maar op, uh, volgende. Ben jij dan zo teleurgesteld de laatste keer? Die mannen die kunnen wel zeggen dat ze... Um, dat ze vluchten zijn en dat ze snel uh, wat anders willen en zo. Maar die kerels vertegenwoordigen, die, uh, die hebben ook allemaal wel bagage. Die voor mij ook. Die had kinderen van een andere vrouw. Twee, van allebei een andere vrouw. En ja, dat is gewoon te veel gezeid. Tenminste, ja. En als je een kinderen van een ander erbij krijgt. En ook nog eens een keer exen die. Die ingewikkeld zijn en lopen te zeuren. En als je zelf geen kinderen hebt, dan kan je het niet begrijpen. Je kan niet nee, snappen. Het is nooit van jou. Ik kan ook niet snappen dat mensen die zo ontzettend veel van elkaar gehouden hebben. zoveel dat ze een kindje hebben gemaakt, dat ze zo de pest aan elkaar hebben. later. Dat ze elkaar alles misgunnen en zo. En dat wil ik niet weten, snap je? Ik wil die verhalen niet horen, omdat ik wil geloof in. Maar echte liefde zit in jezelf. Als je dat vindt, dan komt het er wel vanzelf. Dan hoef je niet te zoeken. Maar ben jij kritisch? Ja, ik denk het wel. Of kritischer geworden. Ja, weet je, ik ben natuurlijk 36 en ik wil misschien nog wel een kindje. Ik ben niet zoek naar een of andere gast die gewoon helemaal lekker in bed is of zo, weet je. Maar krijg je dan niet iets jagers? Ja, dat is wel het gevaar. Zijn mannen verkeerd dan? Ik denk dat het in Amsterdam wel, dat een hoop kerels zo van nou, uh, voor jou tien anderen ofzo, als je even loopt te zeuren. Dat is het niet, omdat het zo makkelijk is, snap je. En er is natuurlijk ook internet. En dat is gewoon één grote winkel. Dus... Er zijn zoveel meiden op dat internet en dan maken ze een afspraakje, misschien. En dan, en dan is het niet wat ze willen en dan uh, zeggen ze: Nou, bedankt. En de volgende. Maar zit jij bijvoorbeeld op internet? Ja, ik heb, het wel, ik heb het wel een beetje gedaan, maar ik ben ook wel voorzichtig geworden, zeg maar. Want ik denk ook dat het internet niet echt een goede plek is. Is er iets gebeurd dan? Nou, er zitten ook mafkees ook op. Het gevaar is als je iemand van internet. Um, ontmoet, is dat je niemand kent van die persoon. Geen vrienden, geen familie, geen kennissen, weet je. Dus je kan, dus diegene die kan natuurlijk alles gauw bergen en, uh, en vertellen hoe die is. Maar snap je, je moet het helemaal zelf uitvinden. En als je iemand via via leert kennen, dan is, het is het toch dat toch wel iets, is iets is wat makkelijk. meer zekerheid ja. en veiligheid. Ja, ik denk het wel. Snap je? Ja, nee, ik begrijp het. Ja. Het is niet makkelijk. Nee, het is echt fucking moeilijk. Wat moet hij <laughs> aan voldoen? Je liefde? Kunnen mensen reageren? Nee, kunnen kunt niet reageren. Ja, nou, ja, misschien wel eigenlijk. Ja, misschien ja. doen we een oproep. Ik zou zeggen, er zijn een heleboel luisteraars, inderdaad. Ja. Waarvoor zouden jou moeten voldoen? Nou, ik hou gewoon van een beetje normale gasten. Niet materialistisch, totaal niet. Ja, gewoon een beetje, beetje, een beetje ruig zijn, weet je. Ik hou wel van schippers, dat soort figuren. Ik hou wel van schotten en zo, weet je. Gewoon echt kerels, gewoon eerlijke kerels die niet zo lopen te zeuren en zo. En die gewoon... Iets met een boot, hoor. Weet zo'n zo, zo schip met de Ja, de gewoon zo'n lekker. Oude spijkermokkaan, slipperszaag, bruine kop. Gewoon zo'n nuchtere Hollandse kerel. Die uh, ja, met zijn hart op de goede plek, zoals mijn moeder altijd zegt. Fikjes bouwen, dat soort dingen. Er zijn denk ik weinig gasten in Amsterdam die gewoon goede fikjes kunnen bouwen. En wat en zou je dan met hem willen doen verder? Nou, bij een fikkie zitten met een glas wijn en mooi varen. En niet zo oud, echt uh, ja, max 45. Oh ja, geen kinderen. Ja. En uh, het liefst blonde krullen. Nog even, hoe zie jij er eigenlijk uit? <lacht> Luisteraar moet ik ook uh, weten wie jij bent. Nee, even kort. Uh, 36. Ja? Vrij gezellig dus nu. 1,70 meter denk ik. Ik ben wel sportief. Ik ben racefiets, dus ik fiets. En ik loop hard. En ik ben masseur en grafisch ontwerper. Nou, ik ben benieuwd. Ik ook. Ik hoop dat je dan je liefde misschien gaat vinden. Ik zou zeggen, schippertjes in Nederland. Lijkt deze vrouw je wat. Hartstikke leuk type. Aardig, voorkomen, volgens mij nog zonder rugzakje. Mail lust bnm.nl. En misschien kan ik jullie met elkaar in contact brengen. Hij is echt de cupido van <laughs> deze show. Lust at Dus als je hartje iets sneller ging kloppen daarnet. Inmiddels aangeschoven, niet Luc? Maar Liz? Ja. Kort, programma 4-7 meteen. Ja, ja, wordt gezellig. Um, we hebben nog twee minuten, dus kunnen we nog even kort hebben over waar jij dat straks over gaat hebben? Wij, ja, wat ik graag wil weten is wat mensen zouden doen als ze een dagje van geslacht zouden kunnen veranderen. Schijne, oh. wat zou jij doen als jij voor een dag een man kon zijn? Oh my god, de lijst is eindeloos lang. Nou, dat zeggen heel veel mensen, maar je gaat natuurlijk meteen tegen een boom aanplassen. Ja. <laughs> gewoon, gewoon staan op... of gewoon op een urinoir en dan kijken of je kan mikken. Nee, op zo nee, vlieg. nee, een boom echt. Gewoon meteen de natuur bedwingen. Je moet meteen laten zien dat je de baas bent over de natuur. Want dat ben je natuurlijk als man, <lacht> um, ik zou proberen een vrouw te versieren. Ik zou ook graag als man een keer seks hebben met een vrouw om te kijken: van, waarom doen mannen toch sommige dingen die, die jullie doen? Kijk even naar juist. Nou. Maar zeg, wat zou jij doen als je dan een dag, voor een dag een vrouw zou kunnen zijn? <laughs> Heb je daar nou nooit je helemaal niet? Nou ja, nee ik man. Je hebt nog, echt nog nog hebt nooit 40 over seconden. Ah. Ik, ja, je zou toch wel zeg maar je je masturberen. Sex met een vrouw, Seks wil hebben met een. Gewoon kijken hoe dat dan voelt als je vrouw als bent. Vrouw. Ja. Ja. ja, gaat toch altijd makkelijk. Wat Dat betreft goed dat we nog even in elkaar ja, zitten. Toch? Gaat toch altijd makkelijk de sekskant op. Ja. ja, ja. Nou, als jij ook daar verhalen over hebt, kun je in ieder geval bellen. Op 0800-1121, zometeen het hele uur, gaan we daarover praten in 4-7. Leuk hoor. Leuk hoor. Zou ik ook iets on, onseksueels doen? Ja, ik ja. ben vooral heel erg benieuwd of mensen je anders behandelen als je man bent. Ja, dat zou ik kunnen. Of het uitmaakt. Maakt. Ik zou kijken of ik snelle promotie kan maken op het werk, <lacht> Of je meer beter kunt onderhandelen over of je salaris. salaris ja, krijgen. precies. Verdorie. En?